Promovendum vindt dat u zelf uw ziekenhuis moet kunnen kiezen. Wij van Independer merken dat er nog veel vragen zijn over zorgverzekeringen. Daarom is onze zorgservice nu voor iedereen beschikbaar om deze vragen te beantwoorden. Zoals deze. Hallo, moet ik mijn oude verzekering zelf opzeggen? Nee hoor, als je voor 1 januari overstapt, doet je nieuwe verzekeraar dat. Heb jij ook een vraag aan Independer? Twitter hem dan met hashtag zorgservice. Wij zijn Promovendum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 Langs de lijnen Met Robert Meder Goedenavond, het is de dag waarop Louis van Gaal... in verband wordt gebracht met de Engelse club Tottenham Hotspur. Over een kleine minuut hoort u van Gaal zelf. En bij Ajax gaan ze vrolijk de kerst in. De ploeg van Frank de Boer is winterkampioen. En dat hebben de Amsterdammers maar aan één man te danken. Ro Riedewald, onthoud die naam, want dit is een jongensboek. Zijn droom komt uit, 17 jaar is die jongen. En hij rent naar de zijlijn en alles en iedereen springt op hem. Zo groot als de blijdschap was bij Ajax... zo diep was de teleurstelling bij Roda natuurlijk. In onze top vijf, een repertoire vanuit Kijkrade. En we kijken ook terug op uh, het indrukwekkende eerbetoon van, Feyenoord, van de Feyenoord aanhang aan Martin Koeman. De afgelopen week overleden vader trainer van Ronald Koeman. Die steun uh, is, is ongelooflijk en, en, en, en heel fijn om, om mee te maken hoe, hoe droevig de situatie ook is. En toptunster Sanne Wevers spreekt zich voor het eerst uit... over het ontslag van haar trainer Vincent Wevers. Inderdaad, haar vader. En ook over de trainingsaanpak sinds zijn vertrek. Ja, ik zie gewoon dat, uh, dat het allemaal wel wat... klinkt een beetje raar, maar wat softer is geworden. Hè? En Straks legt Wevers uit waarom ze dat een slechte zaak vindt. En we praten ook met de Belgische kampioene Allround Schaatsen... dat Jelena Peters dat geworden is... Dat is absoluut geen verrassing. Later hoort u waarom. Tot 11 uur is dit en dan was langs de lijn. Ja, vorige week kreeg Tottenham Hotspur een flink pak slaag van Liverpool. De 5-0-nederlaag betekende het einde van trainer Andrea Villas-Boas. De Londense club is nu op zoek naar een opvolger... en lijkt zich daarbij vooral te richten op Nederlandse trainers. Afgelopen week werd Frank de Boer al benaderd... nu schijnt Louis van Gaal de belangrijkste kandidaat te zijn. Studio-voetbalcollega Jarl van der Ploeg verschanste zich voor de deur van de bondscoach. Uh, sorry, zou ik wat mogen vragen? Wij dachten dat uh, de heer Levy van Tottenham eventueel uh, bij u de wedstrijd had gekeken. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Uh, is er enige interesse vanuit Tottenham, voor zover u weet? Nou, daar ga ik allemaal niet op in. Dat doe ik nooit. Dus ja, ik snap niet waarom u hier komt... We hadden gehoord dat er eventuele interesse vanuit Tottenham was. Volgens mij berichten de Engelse media daar vanochtend ook mee. Ik heb ook gelezen dat Frank de Boer in de picture was en Henrik in de picture. Dat doen alle makelaars, die zeggen dat. vinden ze interessant. Maar, maar of het, het werkelijk zo is, ja, dat, uh, dat weten we nooit. Dus speelt in ieder geval niks, uh, voor zover u nu kunt vertellen? Ja, daar gaat het dus niet om. Want ik geef nooit uh, commentaar op uh, de aanbiedingen die ik krijg. En dat wil ik graag zo, uh, zo houden. Maar ik vind het heel raar dat ik gestalk word... Uh, volgens mij al, uh, al meer dan een uur of langer... omdat hier ene uh, levy zou zijn. Nou, Uw antwoord is duidelijk. Uh, onze rest niet aan u nog een fijne kerst toe te wensen. <laughs> ja, dat hoop ik ook. Ik uh, wens jullie ook een fijne kerst. Ja. Nou, uh, tot ziens dan. Ik denk dat het voor niets is geweest. Nee, geen probleem. Het is ons werk, maar uh, fijne avond nog. Dat vind ik niet dat, dat het jullie werk is. Nee, dat uh, nee, moeten wij niet dat, doen? Uh, ik vind dat niet op zijn plaats. Nou, in dat geval excuses dat u uw avond hebben verstoord. Uh, hopelijk kunt u nog met een nou, gerust... Je, je, je hebt mij niet verstoord. Maar goed, uh, ik krijg telefoontjes van de buurman... Uh, die zegt dat, uh, dat de fotografen hier voor het huis staan. Ja, dat, uh, ja, dat vind ik vreemd. Dat, nou, wij, wij dachten dat er nieuws was, dus we probeerden het na te trekken. Maar we weten bij deze dat er, uh, er niets speelde. dus uh, ja, vandaar. Zo belangrijk is dat toch niet? Nou ja, wij vinden het wel interessant. Als u trainer van Tottenham zou worden, zouden wij dat toch wel groot nieuws vinden. Nou ja, ik heb gezegd dat ik in de Premier League uh, wil gaan werken. Dus uh, de kans is groot. Maar dan nog, uh, er is een tijd wanneer dat bekendgemaakt zou kunnen worden en, en, en niet. En, en er is altijd in de voetbalwereld een tijd dat dat voorbereid moet worden. Dus dan is er geen plaats voor de media. En jullie willen dat uh, toch doen. En dat vind ik vreemd, want uh, volgens mij is er ook enige privacy. Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. Uh, maar maar het, het voetbalweekend is afgelopen, dus we, we willen allemaal... We hebben al twee weken om, om, om ons te verlekkeren over Oranje. Dus uh, al het nieuws daaromtrend ja, zouden wij interessant oranje, vinden. Dat heeft niets met Tottenham te maken. Nee, maar misschien uh, zou je een duo, duo baan kunnen beginnen bijvoorbeeld. Uh... Ja, nou, iedereen die mij kent, weet uh, dat ik dat uh, niet doe. Dus uh, dat is zeker niet het geval. Goed, ja. Toch wel een opmerkelijk uh, interview, uh, Jarl van de ploeg voor de deur van Louis van Gaal. Trek uw eigen conclusies, zou ik zeggen. Moeiteloos van het ene interview naar het andere interview. Um, we gaan naar PSV namelijk. Dat sloot uh, een dramatische week af met een royale zege uh, bijna bij uh, FC Utrecht. Um, uh, vandaag uh, mocht de formatie van Philip Cocu laten zien... dat het de problemen definitief te boven was. Ado Den Haag kwam op bezoek. Dat is de nummer 16 van de eredivisie. Maar PSV kon weinig indruk maken. Er werd weliswaar met 2-0 gewonnen. Maar Ado speelde ruim een uur met een man minder. Naar een rode kaart voor doelman Coutinho. Jeroen Elshoff sprak na afloop met de coach van PSV. Philip, gefeliciteerd met de overwinning. Wat blijft het meest hangen voor jou na deze middag? Nou, toch het positieve gevoel dat we na de wedstrijd tegen Utrecht... Eh, vandaag in ieder geval een eh, goed resultaat gehaald hebben. was dus de tweede helft misschien niet, eh, niet zoals we hadden gewild. Eh, daarvoor lag het tempo eh, wat te laag en maakte Ado het zeer klein. Waardoor we op, de, op ook wel het slechte veld eh, ja, eigenlijk te weinig tot kansen konden komen. En dat lukte eigenlijk daarvoor beter. Maar ik, ik denk dat ook eh, het team... Eh, ...dit nodig had om, uh, om twee keer te winnen. En zo uh, weer een volgende stap te zetten... Uh, ...de weg omhoog. Ja, ik wil het zo uh, graag met je hebben over de tweede helft... ...maar daar gaat een eerste aan vooraf. Uh, veel kansen gecreëerd in het eerste kwartier. Dacht je toen jullie twee, drie kansen hadden gemist van... ...oh jee, het wordt weer zo'n middag... ...dat we moeten uitkijken dat we hem dan aan de andere kant niet aan onze oren gaan krijgen? Nou, daar moet je wel voor opletten, want ik denk dat we geweldig aan de wedstrijd begonnen. Uh, goed, uh, goed van achteruit, uh, we konden een vrije man vinden en uh, ja, we kregen eigenlijk 300% uh, 100 kansen. Nou, die gaan er niet in en dan, uh, ja, dan moet je inderdaad oppassen dat niet uh, een verzelde bal uh, aan de andere kant ingaat. Maar ik moet zeggen, ik vond dat we eigenlijk met een misschien nog iets rommelige fase in het midden van de eerste helft. Hebben we de grip er goed op gehad en ook het vertrouwen erin gehad dat die goal zou vallen en ja, dat gebeurde ook. Wordt 2-0, dan begint de tweede helft en eigenlijk ik net als het publiek dacht bij mezelf, nou we gaan er goed voor zitten. Want nou, gelijk te spreken van een show, dat gaat misschien wat ver, maar... Ik dacht een, uh, ja, een afrekening met wat er de laatste weken ook aan negatieve uh, wedstrijd is geweest. Daar dan gaan ze nu van zich afspelen. Maar niets van dat. We nee, hadden moeite met, uh, met het baltempo. Uh, kijk uh, Ado met 2-0 achterstand die, uh, die ging natuurlijk naar rust alleen maar naar buiten. Om, uh, om, om de schade beperkt te houden. En de ruimte heel klein te maken. Nou, dat maakt het niet makkelijker. Op dit hele gladde, gladde veld uh, waren we gewoon niet in staat om, uh, om een heel hoog uh, positiespel te uh, met een hoog baltempo positiespel te spelen... waardoor je de tegenstander kapot kan spelen. En af en toe gingen we vertragen... en dan kwamen er slordigheden in het spel. En ja, dan vloog het spel eigenlijk nog op en neer. Ja, dat is was, dat was eigenlijk ja, het enige wat jammer is... dat je niet ja, uit kan bereiden naar, naar 3-4-0. Dan, dan heb je een hele mooie avond maar. Ik denk ook dat er in het team... zeker in het laatste gedeelte van de wedstrijd... iets loopt van nou, we moeten gewoon het resultaat vandaag halen. Misschien iets zakelijker dan gebruikelijk... Maar dat was vandaag denk ik ook iets wat in het team leefde. Het is winterstop. Nou, ja, Ik zeg het nog een keer, er is een heleboel gebeurd in een, in een half jaar. Um, toch even persoonlijk. Ben je er echt aan toe om even rust te pakken? Nee, ik ben niet toe aan een winterstop. Maar ik, ik, ik, het is wel lekker om even een, een dag of 19 uit te zoomen. Om, om ook een normaal in het dagelijks ritme... ben je alleen maar met, het, met de ontwikkeling van het elfde, de training, alles bezig. En dan alles... Uh, een beetje evalueren van een afstandje, dat, dat is soms wel eens goed. En dan hou uh, weer fris beginnen in, uh, in januari. Maar als we nou nog een wedstrijd hadden moeten spelen, was ook geen enkel probleem geweest, hoor. Nee, want dan heb je er twee te pakken en dan moet je stoppen. Dus soms is het ook wel lekker als je twee wint om door te gaan, maar... Nou, we hebben natuurlijk ook nog een aantal geblesseerden... die herstellende zijn onder Timmer Tafs en, uh, en Stijn Schaas en uh, Wijnaldum. Dus uh, wat dat betreft is het uh, wel prettig dat er een break is... dan kunnen die gewoon in januari weer aansluiten. Filip En Door de 2-0-zegen op ADO klont PSV naar de zevende plek op de ranglijst. De achterstand op de twee koplopers Ajax en Vitesse bedraagt 11 punten. ADO Den Haag bleef steken op de 16e plaats. De volgende competitieronde is eind januari. PSV gaat dan op bezoek bij Ajax. Het volledig ondemocratisch door onze eigen redactie. Willekeurig gekozen op merkelijke momenten van dit week-einde. Zometeen in de top 5 na de House Martens. On women blast What a good place to be Don't believe it Cause you speak a different language And it's never been out again. again Don't believe it Oh no Cause it's never it's been out me. No oh, oh. It's another Night up with a boss Following in footsteps steps Overgrown by my sin And it me Good women growing trees And if you catch a light That will land upon the knee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 blessed to be. don't believe her De House Martens dus en Happy Hour. Het is bijna kwart over tien. We gaan beginnen met de top vijf, zoals ik al zei. De opmerkelijkste en belangrijkste momenten van het sportweekende. Totaal ondemocratisch gekozen door de redactie van NOS Langs de Lijn. We gaan aftellen en dan beginnen we met turnen. Nummer vijf. De Topsporthal van Almere is met een kleine 4000 bezoekers uitverkocht voor het gymgala. Een mix van topsport en entertainment. Het publiek komt jaarlijks massaal op dit evenement af... omdat de beste Nederlandse turners hier een kunst te laten zien. Ja, een van de toppers die daar uh, konden worden bewonderd was Sanne Wevers. Ze sprak zich bij het gala voor het eerst uit over het ontslag van haar vader. Een aantal weken geleden werd uh, Vincent Wevers ontslagen bij zijn club. Bo Zanton uit uh, Almelo. N, zo schrijf je het. Wevers uh, had een uh, verschil van inzicht met het bestuur over de toekomst van de club. En hij bemoeide zich volgens de leiding als hoofdtrainer... te nadrukkelijk met de bestuurlijke gang van zaken. Dat is opmerkelijk, want Wevers stond voor turnen eh, in Oost-Nederlands... zoals zijn hele gezin dat deed. Sanne Wevers sprak niet alleen over het ontslag van haar vader... maar ook over de trainingssituatie in Nederland. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Daar staat ze, bij de balk. 3000 mensen om zich heen. De spotlights zijn op haar gericht. Live muziek, eenvoudige dingen laten zien... Een pirouetje, een flikvlakje, een gemakkelijke afsprong. Maar het gaat hier niet om de moeilijkheid. Tijdens het gymgala draait het om de elegantie. Om het bijna kunnen aanraken van je helden. En Sanne Wevers is zo'n held op het gebied van de balk. Een lange carrière met veel tegenslagen, vooral blessures en een grote tegenslag een aantal weken geleden. Toen haar vader en trainer Vincent Wevers werd ontslagen bij Bozanton in Almelo. Een club die hij zelf vanaf de grond toe heeft opgebouwd. Vincent Wevers, een trainer van de oude stempel, hard werken, veel eisen van zijn pupillen en dus ook van zijn dochter. En nu door het ontslag is er in Almelo het einde gekomen aan het tijdperk van de familie Wevers. Nou, ik wist wel dat het dat, uh, wat langer al uh, ja, dat het gewoon niet zo heel goed ging binnen de club. En dat er uh, allerlei dingetjes wel speelden. Maar uh, nou ja, kijk, voor mijn gevoel is: Vincent is gewoon boos aan Ton. En uh, zonder Vincent is, het gewoon, ja, is de club gewoon niet hetzelfde. En uh, nou, mijn idee is: moet je nooit de oprichter van, van <laughs> een club of van iets uh, gewoon eruit zetten? En uh, de laatste jaren voelde ik al een beetje van, uh, uh, ja, is het verhaal van de club nog wel zichtbaar in de club? En uh, dat is eigenlijk wat ik het afgelopen jaar heel moeilijk heb gevonden. Want, ja, zag je het veranderen? Uh, ja, er is gewoon een heel erg uh, uh, cultuursverandering geweest. En uh, dat zie je eigenlijk niet alleen binnen onze club, vind ik, maar gewoon door heel Nederland wel. En uh, ja, dat maakt het wel heel moeilijk om uiteindelijk weer wat te gaan. Uh, wat de eisen van de toons is. En uh, te gaan zeggen: van jongens, uh, heel leuk en aangenaam, maar er moet wel gepresteerd worden. Leg eens uit over die cultuursverandering. wat zie je? Ja, ik zie gewoon dat, uh, dat het allemaal wel wat, uh, ja, het klinkt een beetje raar, maar wat softer is geworden. En uh, wat meer vanuit het kind zelf. En dat, kijk, ik ben, ben zo niet opgeleid. En uh, achteraf ben ik daar wel heel blij om. Maar uh, natuurlijk is, weet ik ook wel van, ja. Uh, die opleiding met die uh, ijzerstellen en uh, ja, gewoon het hadden werken. Ja, dat is ook wel gewoon heel zwaar. En uiteindelijk moet je daar denk ik wel doorheen als stopspotten. En ja, het klinkt heel hard, maar ik denk als je daar niet doorheen komt... dan ben je ook niet geschikt voor het spelletje. Daar raak je wel natuurlijk een heel gevoelig punt, zeker in het turnen. Want het dames heeft een hele roerige periode achter de rug. Uh, daar is het juist gegaan over de harde trainingsaanpak. Betekent dat dat jij je eigenlijk meer kan vinden in nou ja, de oude aanpak, de harde stempel? Nou, tot op een zekere hoogte wel. Kijk, um, ik vind wel dat uh, er zijn nu heel veel uh, trainers aan de kant gezet... als het ware, die, met, uh, die heel veel kennis hebben. En ik vind het wel jammer dat die kennis eigenlijk een soort van verloren gaat. Want uh, ja, al met al zie je wel dat, uh, dat het toch wel heel belangrijk is... Ook in, uh, in het toernooi, maar in elke andere topsport, dat je gewoon knetterhard hard bikkelt en gewoon knetterhard werkt. Dat, dat kun je gewoon niet wegvagen. Want ja, uiteindelijk gaat het er wel om wie is het beste voorbereid. Maar heb je ook uh, bijvoorbeeld het boek gelezen van uh, Stasja Keuler? Heb je de verhalen gehoord van bijvoorbeeld uh, Danila Koster? gaat best ver als je dat hoort. Uh, die meiden hebben tot uh, op latere leeftijd daar nog hele nadelige gevolgen van ondervonden. Nee, ik heb het uh, niet gelezen en ik heb ook uh, van Danila nog niet, uh, daar ben ik niet van op de hoogte. Wel vind ik, het, uh, vind ik het zo dat er inderdaad wel een negatief uh, beeld aanhangt. Maar uh, ik denk wel dat het binnen deze, of in deze tijd kan dat wel omgezet worden... in toch een combinatie van wel positief coachen... maar wel dat, dat harde werk en die eisen stellen, dat moet wel blijven. Want anders komen de prestaties ook niet. Ja. Waar ligt wat jou betreft de grens? Want dat is toch de discussie waar we nu natuurlijk steeds in beland zijn. Wat is toelaatbaar, wat is niet toelaatbaar, wat kan, wat kan niet? Ja, dat is, dat is heel lastig. Want ja, waar die grens ligt, dat, ik denk dat iedereen persoonlijk ook gewoon uh, een eigen grens daarin heeft. En de ene die kan daar misschien wat beter tegen dan de, dan de andere. En ik denk dat dat aan de, aan de coaches is om dat in te schatten. En net zoals uh, de verhalen die je hoorde over ja, schelden in een turnzaal, kan dat? Nee, dat kan niet. Intimideren, wat je ook wel hoort. Het, uh, ja, te zeer opkijken naar een trainer. Uh, nee, dat, dat zijn allemaal puntjes die, die ik vind dat niet kunnen, maar in principe moet je nog wel uh, zo kunnen trainen dat, uh, ja, dat je wel gewoon die eisen stelt en dat, uh, kijk, uiteindelijk gaat het wel om de prestatie en als die niet meer geleverd wordt, geloof mij, dan is een Turse ook niet gelukkig, want uiteindelijk is wat een Turse wil, is ook gewoon presteren en op dat hoogste podium komen. En, uh, de trainer weet wat daarvoor nodig is om daar te komen. En... Of is het risico dat trainers misschien in hun hang naar ambitie daar ook soms wat te ver in gaan? Dat kan, maar ik denk wel dat je dan bij een verkeerde trainer zit. Daar danst van de Wevers, mooi op de maat van de muziek... met haar collega's uit de oranje selectie over de vloer heen. Zij dus met haar hele eigen opvatting over wat topturnen inhoudt, wat erbij komt kijken, wat er van je verlangd wordt. Hoe nu verder met haar carrière? Zij wil het liefst blijven trainen bij haar vader. Maar die is momenteel werkeloos, hoewel een nieuwe ontwikkeling tijdens het gymgala in Almere. De topsportmanager Hans Schootjes komt tot een akkoord met Vincent Wevers om hem in dienst te nemen bij de bond. Hij gaat verenigingen die talenten opleiden adviseren. Ja, we hebben zeer onlangs overeenstemming met Vincent bereikt... om dat voor ons in ieder geval het komende jaar te gaan doen. Hij gaat naar elk van de topstrookclubs in Nederland... die een goed talentopleidingsprogramma hebben... zes keer per jaar op bezoek. En daar gaat hij afhankelijk van de vraag van de coach... op het technisch vlak ondersteuning bieden. En daarnaast zal hij onze bondscoach en ook hoofdcoach... op het Nationaal Trainingcentrum, Gerben Wiersma... twee dagen in de week vervangen... ...in Heerenveen, zodat Gerben ook in staat is om iets dergelijks te doen... ...maar dan meer op het gebied van programmatisch ondersteuning. En zo is Vincent Wevers dus weer onder de pannen. Maar wat betekent dat voor Sanne Wevers? Uh, dat is nog niet helemaal uh, duidelijk. Wel uh, weet ik wel dat uh, op het moment dat Vincent natuurlijk in Heerenveen zit... Uh, ...dat voor mij ook wel een logische stap is... ...dat ik op die dagen ook in Heerenveen ga trainen. Dan nou, heb je het over twee dagen per week? Ja, in eerste instantie uh, is dat wel de bedoeling. Uh, hoe dat precies ingevuld wordt, is ook nog niet helemaal zeker. Maar uh, dat is wel uh, ja, het plan. Maar ja, goed, met twee keer trainen per week kom je er natuurlijk niet. Nee, dus het zal een combinatie worden van uh, twee keer in de week in Heerenveen... en daarnaast nog uh, wat anders. Maar die wat anders is nog niet in te vullen. Sanne Wevers op nummer 5 in onze top 5. Nummer 4. Iefke van Belkum dus centraal in de bekerfinale bij de vrouwen. Vriend en coach Koen Klasmeijer kijkt toe en ziet dat zijn Leidse formatie op voorsprong staat. Ik, ik polen nu 20 jaar. Ik ben al nooit in mijn buik geschopt. Maar ik ben ondertussen wel 15 keer van mijn fiets afgevallen. En dat betekent dat voor de derde achtereenvolgende keer de nationale beker terecht komt in Leiden. En niet in het minst is dat te danken aan Iefke van Belkum die zwanger en wel gewoon meedeed en mee deelt in dit succes. Ja, u hoort het goed. Scomotie in het waterpolo, de zwangere Yveske van Belkum. één van de Nederlandse beste speelsters. Twintig weken is zwanger. En ze heeft vanmiddag de bekerfinale gespeeld. Haar ploeg, ZVL, won de nationale beker... door tegenstander de Travijn met 17-11 te verslaan. Maar het ging in en om het bad in Alphen aan de Rijn... vooral over de zwangere van Belkum, die dus meespeelde. Zometeen horen we van haarzelf hoe en waarom ze die beslissing nou nam... Nu eerst de coach van de tegenpartij, Rob Beijerman. Want dat er bij de tegenpartij een zwangere vrouw in het water ligt. heeft natuurlijk ook invloed op de speelsters van het ravijn. Ja, mijn speelsters uh, maken zich zorgen van wat er gebeurt op het moment dat er een duel is. en waar ze elkaar uh, verkeerd raken. Mijn, uh, die zorgen heb ik uh, over, bij mijn speelsters uh, weggeprobeerd te halen. door te zeggen: van Het is de verantwoordelijkheid van Yveske die ze neemt. Ik vind het zelf onverantwoordelijk dat ze dat neemt, maar het is haar eigen beschikking om dat te doen. Jezus, zou het dat zelf niet zo gedaan hebben als het jouw vrouw was? Dan uh, had ze op de tribune mogen aanmoedigen. Yveske van Belken met de beker. Daar was het in eerste instantie om te doen. Ja, volgens mij zijn er vier ploegen dit weekend gekomen om een uh, beker te winnen. En uh, daar hebben we alles aan gedaan. En uh, wij zijn de gelukkigen die ermee naar huis mogen gaan. De grote kwestie was jouw aanwezigheid. Je bent zwanger, 20 weken. De, tegenstander, de coach van de tegenstander maakt zich zorgen. Hoe moeten mijn spelers zich gedragen? Is het niet gevaarlijk? Hoe sta jij daarin? Ja, ik denk dat het mijn persoonlijke keuze is geweest en uh, er is heel veel over gezegd. En daar ja, kan ik niet zoveel aan doen eerlijk gezegd. En uh, iedereen mag er natuurlijk zijn eigen mening in hebben. En uh, ja, ik wilde gewoon graag spelen en ik voel me heel goed en gezond. En uh, het is ook allemaal heel goed gegaan. Dus, uh, ja, dat... Jij vond het niet gevaarlijk of over risico nagedacht of wat dan ook. Je hebt zomaar een trap of een elleboog te pakken. Ja, weet je, natuurlijk denk je erover na, je hebt het er even over. Maar als ik dan terugkijk, ik polo nu 20 jaar. Ik ben al nooit in mijn buik geschopt, maar ik ben ondertussen wel 15 keer van mijn fiets afgevallen. Dus ja, ik kan moeilijk thuis gaan zitten wachten totdat er iets gebeurt of niks gebeurt. En ik denk gewoon dat zolang je je gezond voelt, het je persoonlijke keuze is hoe lang je door wil gaan. En voor mij was dat deze keus. Er werd nog eventjes hier uh, zo rondgeroepen van eigenlijk zouden daar reglementen voor moeten zijn. Die zijn er dus niet. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. Ik heb daar zelf ook niet zo bij stilgestaan of daar reglementen uh, over waren. Ik weet dat er uh, voorheen ook mensen zijn geweest die uh, gewoon gespeeld hebben terwijl ze zwanger waren. En uh, ja, ik ben nu gewoon eigenlijk de volgende in de rij. Alleen ja, nu gaat het om een bekerfinale. Dus ik denk dat daarom ook wat meer uh, ogen erop gevestigd zijn dan in alle andere situaties wanneer er gewoon uh, zwangere vrouwen waterpolo spelen. We praten hier in Alphen aan de Rijn uh, met de voorzitter van de Zwembond. Want er is veel commotie, uh, er, wordt, uh, er, er is een speelster, en uh, niet de minste... die doet uh, mee aan een wedstrijd, twintig weken zwanger. De tegenstander maakt zich daar zorgen om. Ik kan dus aan u vragen, uh, is daar enig beleid voor? Is er een reglement? Nee, voor ons als Koninklijke Nederlandse Zwembond is dit ook een unieke situatie. We hebben uiteraard nagedacht over het uh, gebeuren... Daarbij bedacht dat het een eigen verantwoordelijkheid van de speelster is. Goed overleg in het team zelf ook, van ZVL, het team uit Leiden. En daarmee konden wij op dit moment, niet aan de hand van de regels... ook maar een andere keuze maken. Maar het blijft natuurlijk een risicofactor binnen een wedstrijd. Zwemmen is geen contactsport, waterpolo, des te meer. Nou ja, uiteraard. Iedereen weet dat als je zwanger bent... dat je voorzichtiger moet zijn en dat je ook contacten probeert te vermijden. Er zijn speelsters ook op lager niveau die stoppen met spelen als ze zwanger zijn. Yveske heeft bewust een andere keuze gemaakt... We vinden het wel zodanig belangrijk dat we in het bestuur van de Zwemmond daar nog een keer op terugkomen aan de hand van advies van medici. Maar voor dit moment konden wij geen andere keuze maken. Met andere woorden, er is een risico, maar een echt reglement is er niet. En u zegt, daarover moeten we misschien wel gaan nadenken. Ja, zodanig belangrijk vind ik het wel. Zeker ook omdat de tegenpartij ook enige twijfels had. Hè. Wat gebeurt er nou als wij Yveske een schop geven? Dat vind ik ook een serieus belang. Maar voor deze wedstrijd, die, die overigens zonder ook maar één probleem heeft plaatsgevonden... konden wij niet ingrijpen. Uh, kortom, de Zwembond denkt op korte termijn, uh, ja, wat kunnen we hier internationaal doen, uh, aan de bel trekken dat er een reglement komt op dit gebied? Nou, we gaan eerst maar eens gewoon in onze eigen bond binnen Nederland erover spreken. Misschien ook contact met NOC, NSF. kan ook in andere sporten voorkomen natuurlijk, waar contact aan de orde is. En wellicht dat dat leidt tot enige beleidsregel. Maar de Zwembond heeft op dit moment geen beleidsregel. En gelukkig heeft Ivke hier een mooie wedstrijd gespeeld en is uh, ZVL kampioen geworden. Erik van Heiningen, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Zwemond. Boom. Gaan we nog even een kouje? Ja. Heavy down in there. Dante puts it into the net. And scored. Dante, brought into the team by Guardiola. That's paid off immediately. No problems out of Check. He's already had one cleared off the line. Is this number two? It was so, so easy for Thiago. Ja, voetballen op het hoogste niveau. Gisteravond veroverde Bayern München de wereldbeker voor clubteams. In Marrakesh werd Raja Casablanca met 2-0 verslagen. Brahim Zari maakt deel uit uh, van de selectie van die Marokkaanse ploeg. 24-jarige doelman, werd geboren in Schaik... en speelde een aantal seizoenen voor FC Den Bosch en Eindhoven. Afgelopen seizoen ging hij naar Casablanca, de kampioen van Marokko. En gisteren was hij uh, bij die wedstrijd tegen dat uh, grote Bayern München. Br uh, Brahim, moet ik zeggen, goedenavond. Goedenavond. Hoe was het gisteravond? Ja, in uh, het begin was het uh, wel een teleurstelling, maar daarna was het eigenlijk wel uh, een groot feest eigenlijk. Wat bedoel je? Ja, omdat jullie verloren was het een teleurstelling? Ja, we verloren en uh, ja, we speelden natuurlijk tegen Bayern München, dat is niet niks. Uh, we verloren met 2-0, maar daarna was de teleurstelling van het uh, verliezen van de finale meteen weg. En uh, ja, toen uh, bouwden we eigenlijk wel een feestje. En hoe was dat? Hoe ziet zo'n feestje eruit? Ja, in, uh, in Marokko is het toch heel iets anders dan in Nederland, toch? Hier is het vooral met uh, trommels en fluit en uh, zonder, uh, zonder alcohol. Nou heb, je, nou, heb je geen minuut gespeeld. Je hebt op de bank nee. gezeten. Ja. Heb je dan wel een beetje kunnen genieten? Ja, je hebt toch wel het gevoel dat, het, uh, ja, dat je er niet echt uh, super erg deel van uit hebt gemaakt. Of uh, dat je echt uh, je steentje aan het bij hebt gedragen. Maar uh, ja, de ervaring om, uh, om erbij te zijn is uh, echt fantastisch en fantastisch. Uh, ja, het is, het is een prachtige ervaring, ja, nogmaals. En, uh, ja, ik had voor geen goud willen missen. Leefde het toernooi een beetje in uh, Marokko? Ja, dat is uh, een beetje een understatement of dat het leefde. Het, uh, het uh, hele land zat op zijn kop eigenlijk. Overal uh, zijn toeters en bellen, mensen op straat. Ja, Het lijkt wel een uh, waar volksfeest eigenlijk. Alle wedstrijden uitverkocht? Ja, van, uh, van, van ons uh, was het uh, ja, vooral uitverkocht eigenlijk. De andere wedstrijden waren matig bezocht, dat ik uh, kon zien, maar... Maar wij speelden als het altijd wel uitverkocht. Nou, uh, mochten jullie meedoen omdat jullie kampioen zijn van het Gasland, dat is uh, gebruikelijk. Mm -hmm. de, de, ik kan me voorstellen dat jullie van tevoren nooit hadden gedacht, of misschien alleen gedroomd, dat je in die finale zou komen. Nee, zeker niet. Wij uh, hadden uh, de eerste wedstrijd uh, moesten wij de play-off spelen eigenlijk om eigenlijk uh, het toernooi echt in te komen. En dat was tegen Auckland City uit uh, Nieuw-Zeeland. En uh, ja, voor ons was het de missie om uh, die wedstrijd uh, te winnen. En dan uh, keken we het uh, per wedstrijd. En uh, uiteindelijk kwamen we zover dat we in de finale stonden. Ja, je hebt gespeeld bij Den Bosch en, uh, mm. en bij FC Eindhoven. Uh, ben je zelf van Marokkaanse uh, komaf? Mijn vader is Marokkaans inderdaad. Ik ben uh, zoon van een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder. Hoe is het dan om in Marokko uh, te gaan spelen? De eerste keer dat je daar komt, dat lijkt me dan toch bijzonder. Ja, het is, uh, het is zoals ik al zei een hele verandering... Uh, het voetbal hier leest enorm, het is volksport nummer één en iedereen is helemaal gek van voetbal. Dus uh, dat is wel fantastisch om mee te maken en uh, ja, gewoon om uh, terug te gaan naar uh, de roots van mijn vader eigenlijk. Uh, om te zien waar hij uh, echt geleefd heeft en gelopen uh, Dat is ook wel mooi om mee te maken. Ja, was het een beetje zoals je vader je misschien wel verteld heeft? Um... Ja, zoiets wel ja. Alleen uh, is het eigenlijk nog uh, chaotischer geworden, uh, ja, mede door, dat, uh, door het succes van uh, de laatste tijd. Uh, ja, het is eigenlijk niet echt te beschrijven hoe het, uh, hoe de, hoe het volk hiermee omgaat. Ja. Het is echt, uh, echt een uh, waar hoogtepunt. Heeft het voetbal een boost gekregen in Marokko? Ja, zeker. Uh, Marokkaanse volk zat te lang te wachten op een succesje van Marokkaanse uh, voetbal. en uh, ja, het is eigenlijk tien jaar geleden dat er echt uh, succes is geboekt door een uh, Marokkaanse elftal of Marokkaanse ploeg. En ja, nu is het uh, weer helemaal terug. Ja, los daarvan, er zijn wegen aangelegd, de stadions zijn uh, gebouwd en mo nog mooier geworden natuurlijk. Dus dat helpt ja. natuurlijk ook hè? Ja, de infrastructuur heeft hij ook een uh, enorme oppet van gekregen. dus Wat dat betreft is het allemaal uh, ja, zeer positief voor Marokko uh, als land ook nog. Tot slot, van wie heb je een shirtje? Ik heb gewoon mezelf een shirtje. Ja, nou, je hebt toch wel shirtje gewisseld. Ja, ik heb geen shirtjes gewisseld, nee. Oh, daar hebben we een heel mooi Nederlands woord voor. Dat heet sukkel. <laughs> Dat vind ik wel meevallen eigenlijk. Ik had dan uh, iedereen nog shirtjes beloofd om uh, ja, van mezelf. Dus uh, dan uh, krijgen die mooi een shirtje van mij. En... Ah, ja, ja, ja. Oké. Okay. Dus je, okay. hebt ook, je, je hebt ook geen moeite gedaan om van iemand een shirtje te krijgen of wat dan ook. Nee, nee, nee. nee, nee, nee eigenlijk nee. Nee. Ik nee. gewoon langs. kunnen noemen. Goed, uh, het gaat je goed, uh, Brahim. Dank je Dank je wel. Dank je wel. You got to let yourself Barry en Perquisit en Let Go. Gaan we verder met het uh, droomdebuut in de Eredivisie. Nummer 2. 3,5 minuut officiële speeltijd. Nog één voorsprong voor Rode. Eén gooi voor Rode ook aan de rechterkant via Dijkhuizen. Wat dacht je was dan achter? Ik gooi die Riedewald er maar in. Die maakte wel twee. Als linksback verwacht je niet uh, dat je in je debuut in de competitie... dat je twee keer scoort natuurlijk. Daar is de goal, toch weer in de slotfase voor Ajax. En wat een jongensboek is dit van Jairo Riedewald. En dan plant die bal voor de voeten van Riedewald. En het is 2-1. Het is niet te geloven. Jairo Riedewald onthoud die naam, want dit is een jongensboek. Zijn droom komt uit... Ja, het is met recht het uh, droomdebuut. Een jongensboek in het kwadraat als debutant twee keer scoren. En daarbij niet alleen de nederlaag uh, voorkomen, maar ook uh, de winst binnenhalen. Linksback Jairo Riedewald. Blijkt een goalketter. Ja, dat is natuurlijk leuk. Uh, ik, ben, ik blijf nog steeds wel een verdediger. En uh, maar ja, vandaag moest ik mee naar voren. Toch iets ombuigen van die 0-1 achterstand. En, of 1-0. En uh, ja, het is gelukt. Zegt dat wel iets over jou als voetballer? Een een verdediger die wel in dat soort situaties vaak ook bij de junior doelpunten maakt? Nee, ik maak niet vaak doelpunten, maar uh, ja, het was meer ook lezen. Ik ben wel iemand die uh, het leest en weet waar uh, de bal ongeveer kan komen in zo'n situatie. Het moet een onvoorstelbaar gevoel zijn om hier te staan. Uh, competitiedebuut, na je bekerdebuut uh, deze week en dan twee goals. Ja, ik ben nog rustig. Ik zie nog rustig uit. Maar van binnen, ja, ik ben een beetje van slag natuurlijk. Is gewoon, uh, ik ben super blij. Ook de jongens om me heen, hoe ze reageren, is natuurlijk fantastisch. Je zorgt uh, met je twee goals voor drie punten voor Ajax. Dat is helemaal belangrijk. Ja, daardoor ging ik er ook, denk ik, in. Om toch uh, ja, iets fris erin te brengen. En uh, ja, uiteindelijk gaat het om of je de punten pakt. Maar uh, we hebben gewoon verdiend gewonnen. Over het hele spel gezien. Ja, het is dat het zo laat viel, maar uh, hij moest eerder vallen. Uh, het is bekend dat uh, bijna de grootste Ajax-talenten altijd debuteren met een doelpunt. Ja, ik had het net gehoord. Uh, hij noemde Bergkamp op David Klaassen. Maar uh, ja, laten we hopen dat ik ook zo'n talent mag zijn. wordt een, uh, een uh, bijzondere kerst op deze manier, denk ik, de komende dagen. Ja, echt waar. Uh, ik denk dat ik veel te vertellen heb... en dat mensen om me heen ook uh, graag mee willen praten. Het ja. Ja, zei Jaro Riedewald tegen Arno Vermeulen. Zo groot als de blijdschap was bij Ajax, zo diep was de teleurstelling bij Roda. Die club kon wel een meevallen gebruiken na het ontslag van uh, uh, Ruud Brood. Nog niet zo lang geleden was Roda een trotse subtopper. Joris Kreugel vroeg zich af waar het mis is gegaan in Kerkrade. Hij begon bij de suikeroom van Roda. Mol Hendricks, hoe lang zit u hier al? Uh, bestuurlijk, van 1981 tot 2006. En nu als een goede sponsor. In de jaren dat u hier wel uh, in functie was, heeft u echt hele mooie dingen neergezet. RODC was altijd een aansprekende vereniging. Ja, ik denk dat we de laatste elf jaar negen keer Europees hebben gehaald. Tot 2000. En toen werd mijn vrouw ziek. Ja, dan heb ik minder tijd te kunnen instoppen. En 2006 ben ik uitgestapt. Want Theo Piquet ik de langste periode mee. En ook de mooiste periode. Die was toen twee jaar overleden. En dat brak wel wat. Martin Vergeel kwam hier. Het was klaar. Helemaal voorbij. Jullie waren niet echt vrienden? Nee, ze zullen ook nooit meer worden. Ik heb weinig mensen meegemaakt. Uh, die ik niet mag, maar hij is er wel één van. Hij heeft geen speler gehaald die meerwaarde heeft. En toen ik eruit ging, ja. Ja, dan waren toch mensen met te weinig voetbal als, uh, als hobby of in hun portefeuille. Dus dan krijg je mis aankopen en dat kun je niet permitteren. Maar Roda, dat laat u nooit meer los? Nee, nooit. Een is een van. Je zou ook niet willen. U heeft geen functie zeg maar, dan binnen de vereniging, maar wel altijd blijven investeren in spelers en in de club? Dus... Als, het, als het nodig is. En waarom doet u dat? En ze moeten niet in een situatie komen dat ze voor de laatste gaan spelen. Hoe komt het eigenlijk dat het minder gaat met Roda? Ja, ik denk. Het heeft met geld te maken en vakkennis. Dus we hebben nou Vlevus aangenomen. Ik hoop dat hij de man is die Roda naar een hoog niveau kan brengen. Het is allemaal wel een heel roerig vaarwater geweest, Ruud Brood ontslagen. Ja, ja. Uh, ja. Denk je dat het wel goed is? Ja, ik sta er werven af. Dus ik woon groot brood graag, zeker als mens. En we werden, ik ga nooit naar een training, dat heb ik vroeger ook nooit gedaan. En ik weet ook niet de situatie. Hoe hij met de spelers scoopt, met de andere weet ik niet. Ik kijk alleen maar op het veld. Het enige wat u kunt doen is eventueel een investering waardoor de ploeg beter wordt? Ja, moet je eerst hebben het vertrouwen. ...van de mensen die de nieuwe spelers samenbrengen, Dat is heel belangrijk. Misschien kunt u een duit in het zakje, met, ja, als suikeroom, hè? want zo uh, moeten ze toch u zien hier. Daar komen nieuwe spelers mee. De suikeroom van Rode JC, Nol Hendrik, zij zal de club nooit los kunnen laten. Ik sta nu hier, vierde etage, pal onder het dak. En ik zit naast John Banier, de verslaggever van de regionale omroep L1. Het is hier altijd heel erg fris, normaal gesproken. Maar je hebt een fantastisch uitzicht op het veld. Jij doet de verslaggeving voor L1. Ik doe het zo'n 30-31 jaar. Roda is bijna het lelijke eentje in de Eredivisie. Hè? Ja, Rode JC is inderdaad weer een lelijk eentje. Ja, het is dus niet te hopen dat het weer zo'n desistreus seizoen wordt zoals het vorig jaar. Toen Rode JC tien seconden voor het einde van de nacompetitiewedstrijd via Mark-Jan Vladeres gelukkig in de eredivisie bleef door die vrije trap. Maar het gaat ook niet goed de laatste weken. In Limburg en in, met name in Kerk hadden daar vroeger de mijnen altijd stonden, zeggen ze. De mouwen opstruipen en dan aan hem. En dat is de laatste weken bij Rode JC niet zo goed geweest. Weer slecht geschoten door Siegters. En die moet die bal gewoon eigenlijk fatsoenlijk aannemen en erin schieten. Dat is al de derde kans op lijf. Ja, en weet je, als je aan de ene kant niet scoort dan? Scoor je aan de andere kant. Jij moet natuurlijk als verslaggever van L1 een beetje objectief blijven. Maar doet het ook pijn in je hart? Ja, want het gaat met de Limburgse voetbal gewoon niet goed. Ik ben geboren in Maastricht met MVV, Groot met MVV. Als je dan in de Limburgse voetbal ziet uh, aftakelen... terwijl ik met Cor van der Hart Fortuna 54 heb zien opbloeien. Daar komt Blasje Schoenen erbij. pakt goed gepakt met Kool van de hart, uh, je kent hem ook uh, iedere 14 dagen naar Fortuna 54 ging, omdat hij met mijn buurmeisje vrijde, ja, dan ben je gewoon met het hele Limburgse voetbal verweven. En, ja, en als je dan ziet hoe dit nou op dit moment gaat, MVV onderin, Fortuna onderin, VVV dan gelukkig een beetje bovenin en Roger JC onderin, dan is het niet goed minuten op de klok. Rode FC leidt met de Cup. Dat is maken. Nee, dat je niks. Ik sprak dit, uh, de suiker over Rode C. Lol Hendricks. Hendricks had altijd een ontzettend goed oog voor spelers. Haalde talenten binnen waarvan niemand gehoord had. En die groeide hier uit. Zoals Lawal. Zoals uh, Chu Chang. Dat waren spelers. Die kwamen binnen. En we wisten niet eens wie het was. Dat mist Rode C. de laatste jaren. Een goede, hele goede voetballer die het team kan dragen. Ik denk als Lol Hendricks niet uh, in Limburg had gewoond. Niet in Brunstum had gewoond. En niet uh, zoveel geld had verdiend met zijn zaken. Dan was Rode is al lang failliet geweest. Van. Wat moet er gebeuren? Een degelijk team bouwen, maar er is geld voor nodig. En sponsoren zijn in dit moment, met name ook in Zuid-Limburg, waar het economisch toch al niet al te best gaat, is het moeilijk om hier goede sponsoren te vinden. Ja, wat moet er gebeuren? Een paar goede spelers met name, keeper in de as en in de voorroede. En ik denk, als je daar drie goede bij krijgt in de winterstop, dan kan het goed gaan. Maar laten we eerst eens een nieuwe trainer gaan zoeken, want dat is ook nog een groot probleem aan de kant van Rode JC. Omdat Ruud Brood is opgestapt, moet er een nieuwe komen. die zou je nou goed passen als trainer? Ik heb geroepen, René. Het jongen uit de buurt. Ik heb geroepen Alfons Groenendijk. Het moet een jonge, energieke trainer zijn. Die weet waar hij aan gaat beginnen. Die een moeilijke klus krijgt. Maar die ook de spelers zodanig kan opheffen dat ze door het de stront gaan. Zeg maar. Dat ze willen vechten, vechten, vechten. Voor elke bal die er op het veld ligt. Is het goed dat Ruud Brood nu weg is? Ja, men zegt vaak. Als de trainer weggaat komt er een Nou, Ik geloof er nooit in. Maar een frisse wind is nooit slecht. Alleen een moment vond ik wel slecht gekozen. Ik had die twee wedstrijden ook nog gewacht. Maar ik denk dat Roodjes zich ook gedacht. Het heeft beter nu het En Een gemokken kerkraden is niet goed. gebeurt heel vaak. Ja, en dan uh, gebeurde het helaas. Ja, ja. Wat gaan we nu doen? We gaan nu koffie drinken. Een koffie koffie Met drinken. Je Aan Limburgse vla. Hè? heb je toch oh, nog niet, nee, niet geproefd? Traditie is een uh, onder de rust en voor de wedstrijd Limburgse vla. Ja, de druk wordt steeds groter. We moeten nog even kijken, uh, 14 minuten. Nog even billen knijpen. Blijf de balan, doelpunt. Doelpunt voor Ajax. Doelpunt voor Ajax. Doelpunt voor Ajax. Doelpunt voor Ajax. Doelpunt voor Ajax. Doelpunt voor Ajax. Vandaag. vandaag hey, met één tegen twee. Dat was het hè? Je zag het aankomen. Het is, ik vind het alleen triest voor het rode AC, voor de vecklust, dat ze het niet gehaald hebben. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, Aijs was de ploeg die de meeste aanspraak maakt op die overwinning. Het komt goed met rode. Jawel hoor, dit komt goed met rode AC. Een beetje een zure kerst nu? We, we zouden kunnen in het zuur krijgen. Dus. Uh... <laughs> een stukje vlaai eten? We gaan samen vlaai eten. <laughs> Hij blijft tenminste lachen. En vrolijk aan de vlaie zaten ze nog lang. Joris Kreugel met zijn collega van L1. Nou, de nummers 5 uh, tot en met 2 hebben we nu uh, achter de rug. Dus het is tijd voor het meest memorabele moment van dit weekende. Nummer 1. De club de Martin als de geestelijke vader van onze jeugdopleiding. FC Groningen is diep geraakt door zijn overlijden. Ik was lijfelijk aanwezig, maar er waren genoeg andere momenten... dat, uh, ja, dat, je, dat je denkt uh, aan, uh, aan je vader. Ik mag wel zeggen, bijzonder indrukwekkende minuut stilte steun uh, is, is ongelooflijk en, en, en heel fijn om, om mee te maken hoe, hoe droevig de situatie ook is. Als eerbetoon aan Martin Koeman vragen wij u nu te gaan staan en na het fluitsignaal van scheidsrechter Liesveld één minuut lang te applaudisseren voor zijn vele verdiensten voor onze club. Ja, een emotionele en treurige week voor Erwin en Ronald Koeman. Hun vader, Martin, overleed op 75-jarige leeftijd. Woensdag was Ronald afwezig bij de bekerwedstrijd van Feyenoord tegen Heracles. En vrijdag liet Erwin zijn werkzaamheden bij RKC over aan zijn assistenten. Gisteravond keerde Ronald Koeman terug op de bank bij Feyenoord... maar zijn gedachten dwaalden regelmatig af naar die oude, zoals hij zijn vader noemde. Ronald van der Geer, aan de lijn, je hebt beide wedstrijden van Feyenoord gezien... Uh, wat voor indruk maakte Ronald Koeman op jou de afgelopen dagen? Nou, ik heb hem natuurlijk woensdag niet gezien. Uh, toen zou hij er al niet zijn en op die dag overleed uh, zijn vader. Ik heb hem vrijdag voor het eerst gezien. Want hij deed ook gewoon de gebruikelijke persconferentie van, uh, van Feyenoord. Ja, Daar zat een aangeslagen man die eigenlijk zijn aanwezigheid direct verklaarde... door te zeggen van ja, ik ben hier. Omdat mijn vader eigenlijk niet anders zou willen. Altijd zei, Joh, wees lekker met voetbal bezig... En toen kwam de gevleugelde uitspraak van die oude. Zoals jij dat net ook al zei. Huh? Uh, ja, wat moet je thuis doen? Huh? Uh, nou ja, goed. Hij zat er dus. Hij uh, vertelde uh, zelfs nog over het bondscoachschap. Maar op een gegeven moment was genoeg, genoeg. En na een minuut of tien ja, werd de vraag gesteld... moeten we het nog over PEC hebben? Over resultaat? Nee, laten we maar stoppen. En toen had hij net eigenlijk verteld hoe hij onder de indruk was... van, van alle reacties die hij uit de voetbalwereld had gekregen. En dat hij toch wel besefte hoe groot eigenlijk zijn, zijn vader... niet alleen voor hem, voor Erwin en voor zijn ziefmoeder en, en zijn eigen moeder is... maar ook voor, voor, voor de voetbalwereld en voor de hele wereld. En dat had hem, dat had hem goed geraakt. Ja. Ja, van de week uh, hadden we het erover dat uh, er verschillende mensen... er is een pijler onder FC Groningen weggevallen. Dat is wel een mooie omschrijving, denk ik. Vind je ja, nou ja, ja dat, dat, zoals ze net ook zeiden. Hij, hij was de pijler van de, van, van de jeugdopleiding. Heeft hij natuurlijk zoveel jaar rondgelopen. Uh, sowieso uh, heel belangrijk geweest voor de club als, uh, als speler. Heeft ze ook nog eens de twee grootste talenten ooit uh, geschonken. Hè? Ronald en Erwin Koeman, en, en was tot op de dag... Van, uh, van, van, van de hartstilstand was hij die, was die vol met die club bezig. Ja, het draaide allemaal om hem. Ik hoorde mooie woorden ook van Hans Nijland al eerder, uh, al eerder deze week. Ja, dit, was een, uh, dit was een groot man voor, uh, voor FC Groningen. Uh, wat me ook opviel is dat uh, de, uh, eigenlijk zo beetje de hele voetbalwereld... met ontzettend veel respect uh, heeft gesproken... en veel respect heeft getoond voor die familie Koeman. Mooie minuten stilte bij, uh, bij Feyenoord, RKC en, en FC Groningen. Dat viel jou ook op? Ja, de familie Koeman is, en dat daar de, de aard uh, uiteindelijk uh, begint natuurlijk bij, bij, bij vader Koeman... is natuurlijk een no-nonsense familie. Hè? De, de, de, natuurlijk houden ze van mooie dingen, maar het is, het is direct, het is eerlijk. Het is uh, what you see is what you get. En dat, dat was Martin natuurlijk ook, een geliefd mens. Uh, ik kan me bijna niet voorstellen dat, uh, dat Martin Koeman veel vijanden had. En hij heeft dat natuurlijk ook overgebracht op zijn zoons die over het algemeen... Uh, toch wel als sympathiek worden gezien. Misschien niet de warmste van het stijl... maar wel sympathieke, eerlijke mensen. En Martin Koeman heeft dat natuurlijk ook uh, altijd vriendelijk geweest. Natuurlijk zijn er zakelijk uh, ja. dingen gebeurd... en heeft hij hard ja, de, verbinding met... maar de beslissingen moeten nemen. Maar over... Ja, de verbinding is een beetje uh, moeilijk. Ik weet niet of je via internet tot ons komt. Misschien dat je een plekje kan zoeken waar je iets beter... Uh, nou, interact... misschien dat er uh, nog ja. iemand anders thuis zit in te loggen. Dat kan. <laughs> goed. <laughs> ja. Anyway, je bent nu weer goed, uh, goed hoorbaar. Goed zo. Um, maak je verhaal even af of was het af? Uiteindelijk komt het er dus op neer dat er gewoon diep respect is voor Martin Koeman. In alle geledingen van de voetbalrij en in alle geledingen van de wereld. En, en eigenlijk zijn en, hè, zijn zoons ook geliefde mensen. En ja, weet je wat er ook nog wel de afgelopen dagen natuurlijk vaak gezegd is? Van uh, als er, als er een, een, een lang ziekbed aan vooraf gaat, dan kun je op dingen voorbereiden. Maar uh, ja, deze man is, is heel intens geweest met zijn, met zijn zoons en is werkelijk uit hun leven weggerukt. Hè? Uh, het feit, ja, je hebt geen afscheid kunnen nemen, dat, dat, dat, dat zal toch continu in je hoofd uh, uh, rondspoken? Ja, dat, ja. Is, dat is gruwelijk. Ja. Uh, mijn vrienden, verzoek, als je die anderen in huis even wil vragen... om te stoppen nu met internet, dan zou dat heel prettig zijn. Uh, even over de gevolgen van een dergelijke gebeurtenis... in de privésfeer van de trainer op, op de selectie. Uh, wat heb je daarvan gemerkt binnen Feyenoord? Nou, woensdag zag je wel dat de, dat de groep aangeslagen was. Dat er, dat er iets aan de hand was. Erwin Mulder, keeper, gaf ook duidelijk aan van... Uh, ja, ik, ik dacht aan mijn eigen vader... die hij twee, drie jaar geleden uh, verloren heeft. En zo zal iedereen zo zijn gedachten wel gehad hebben. Uh, en natuurlijk ook gewoon voor de trainer. En hoe erg het is, het is er van invloed op. En je zag gisteren... Aan Het elftal, natuurlijk, ook uh, ja, dat speelde helemaal in de geest van de trainer. Ik denk dat Koeman daar zelfs verbaasd over was. Van nou kunnen wij dat daadwerkelijk brengen? En Lex, immers, toonde het echt als mooiste toen hij uh, die eerste goal maakte. Hij keek naar de bank waar Koeman, zoals al eerder gezegd, meer lijfelijk aanwezig was dan geestelijk. Hij keek naar hem, wees naar hem, stak zijn duim op van: Joh, deze is nou voor jou. En Koeman applaudisseerde vanuit die dugout... voor zijn middenvelden, die hij door dik en dun gesteund heeft... ondanks kritiek, en die juist gisteren op dat belangrijke moment... dat vertrouwen terugbetaalde, dat, nu ik het er over heb... krijg ik daar weer eigenlijk nog het meeste kippenvel van. Ja. Ander mooi moment waren al die sterretjes, trouwens. Ben je er nog? Nee. Nee, dit, wordt, uh, dit gaat er niet meer worden. Ik denk, uh, ik denk dat de buren nu uh, tegelijkertijd uh, op uh, de wifi van Ronald van der Geer aan het meehoppen <laughs> En dat we nu zo'n slechte verbinding met hem hebben dat we hem niet meer te horen krijgen. Goed, ik doelde op uh, al die sterretjes die uh, in de Kuip werden aangestoken. De nagedachtenis aan uh, Martin Koeman. En daarmee hebben we alles wel uh, gezegd, denk ik, vanavond de nummer 1 in onze top 5. De nagedachtenis aan uh, Martin Koeman, die afgelopen woensdag overleed. Goed, en dan uh, naar het schaatsen. Uh, ja, en wat voor schaatsen? De Nederlandse schaatsers die kwamen dit weekend niet in actie. Want het allesbeslissende Olympisch kwalificatietoernooi is een aantocht. Uh, toch stond er een uh, toernooi op het programma op de ijsbaan van Eindhoven. Daar werd uh, uh, het Belgisch kampioenschap allround schaatsen verreden. Jelena Peters was daar de winnares. Dag Jelena, goedenavond. Goedenavond. Je hebt gewonnen, hè? Ja, inderdaad. <laughs> Gefeliciteerd. Gewonnen. Ja. Dank wel. Hoe was het? Ja, het was uh, toch best nog zwaar. Het is heel wat werk hier op Eindhoven. Er is veel wind en het is veel ander uit dan wat ik nu gewend ben. Maar uh, het is goed gegaan. Dan moeten we er wel iets bij vertellen, want er uh, was niet veel tegenstand. Nee, ik had een, uh, een junior samen met mij in de rit. Maar het is natuurlijk wel een beetje raar, denk ik, voor jou. Want je, je bent de enige deelnemer. Oh, maar het is, het is voor mij al een gewoonte geworden intussen. Hè. Dus, uh, zo zijn we ook be begonnen. Dus, uh, ja? ja? Dus uh, dat ben je gewoon. Hoe vaak is het al voorgekomen dan? Uh, ik heb het vorig jaar ook meegemaakt en het jaar daarvoor was er nog één seriore bij. Ah. Ja, dus uh, en daarvoor ben, heb ik hem nog niet geschatst. Denk, um, uh, denk je dat er in de toekomst meer deelnemers zullen zijn? Uh, ik hoop van wel. Ik hoop dat we een goed voorbeeld kunnen geven. En dat er... er staan toch ook jeugd aan de start. Dus, uh, ja. Hopelijk gaan ze door. Ja, want de, de, de ploeg van Bart Swings die, uh, die, uh, die kwam ook niet. Want ja. die wilde, daar een, de wilde een marathon rijden in Breda. Dus ja. bij de mannen was er ook maar één deelnemer. Ah ja, maar vandaag waren er nog wel twee van de jongens. Ah, van toch de wel. De dus, de man, dus bij de mannen loopt het allemaal wat soepeler dan bij de vrouwen. Mag ik die conclusie trekken? Oeh, uh, ik weet niet. <laughs> nou, er waren in ieder geval meer deelnemers. Zo bedoel ik het eigenlijk. Ah, oké. Okay. Ja, een paar meer denk ik, ja. Niet, niet zo heel veel. Het is niet zo'n heel groot verschil, hè. Ja, misschien uh, twee meer of drie meer, ik weet het niet. Hm. Wat. Uh, zeg, ik, wat voor waarde heeft deze titel nu voor jou? Ah, het, ja, in principe heeft het niet heel veel waarde natuurlijk, omdat hij alleen aan de start staat. Maar uh, ja, het is gewoon vooral mooi, omdat er toch veel supporters aan de kant staan, die me ook eens van die bij kunnen zien schatten, omdat het vaak al ver weg is. Ja. En uh, zo is het hier ook wel een beetje een feestje. Maar... Wel leuk dat die supporters te zijn. Hoeveel, uh, hoeveel zijn dat er? Hoe, wat moet ik me voorstellen? Ja, een heel deel meer dan de, dan de deelnemers. Ja. Dat is wel mooi. Ja. ja, je had je hele familie je opgetrommeld. Was, het, vrienden, ja. was ja. het alleen maar familie of ook nog... Uh, nee, de... ook vrienden. Ja. Ah, ook vrienden. Vrienden, oh. vrienden van vrienden. En, ja. en zeg... mede en zo, ook medesporters. Ja. Zeg tot slot, hoe moet ik me nou dan de prijsuitreiking voorstellen? Oh, dan gaat de heel, heel de Belgische ploeg op het podium. Dus, uh... Nou, veel succes op weg naar, uh, naar Sochi. En gefeliciteerd met je titel, ook al stel dat niet wel voor. Ja, dankjewel. Oké, okay, fijne avond nog. Fijne avond, Jelena Peters was dat oranje kampioen in België. Ik kan ze toch maar mooi achter haar naam schrijven. Even kijken wat er in het buitenland gebeurt. In de Serie A, de Milanese derby. Internationale won met 1-0 van AC Milan. Het enige doelpunt van de wedstrijd viel vier minuten voor tijd. Palacio was de doelpunt te maken. Inter staat vijfde in de Italiaanse competitie. In Spanje won Real Madrid op bezoek bij Valencia met 3-2. De winnende goal werd gemaakt door invallen Jesse... Uh, de achterstand op de koplopers Barcelona Atletico Madrid blijft vijf punten. Een koploper standaard luik speelde in de Belgische eerste klasse met 1-1 gelijk tegen anderlicht. Het anderlicht van John van de Brom. In Turkije is Dirk Kuits uh, met koploper Badje met 2-1 onderuit gegaan tegen Kara Boekspoor. De ploeg van uh, doelman Boy Waterman. Kuit en Waterman deden bijna 90 minuten mee. Uh, het is pas de tweede nederlaag van het seizoen. Uh, Fenerbahce blijft op 38 punten staan, nu uit 16 wedstrijden. Nummer 2, uh, Kasim Passa, volgt op 7 punten. Galatasaray de nummer 3, won thuis met 2-in van Traps en Spoor. En staat 8 acht uh, acht nee, acht punten achterop Fenerbahce. Westie Sneijder deed trouwens uh, 88, 85 minuten moet ik zeggen, mee. Goed, tot zover langs de lijn. Zo in het oog met John Jansen van Galen. Goedenavond. Het Radio 1 Jaaroverzicht. Zo waarlijk helpen mij, God dan achter. Koning Willem-Alexander...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 1. Het nieuws van alle kanten. Bij de Libris Boekhandel zijn we vol van boeken en vol van de feestdagen. De tijd van het jaar om elkaar te verwennen met de mooiste boeken. En die koopt u natuurlijk bij de Libris Boekhandel. Of als u liever binnenblijft op Libris.nl. Voor 11 uur s'avonds besteld is de volgende dag al in huis. En u betaalt geen verzendkosten. Bestel dus snel op Libris.nl. Wat staat er op uw verlanglijstje?